Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Rosmalen en Zaltbommel zijn twee mannen aangehouden... die via internet mensen hebben opgelicht voor tienduizenden euro's. Slachtoffers werden volgens Omroep Brabant... via e-mails naar een valse bankwebsite gelokt... waarin gevraagd werd hun bankgegevens in te voeren. En met die gegevens konden de daders geld opnemen... van de bankrekening van de gedupeerden. Het geld dat ze buitmaakten met deze phishing... schreven ze bij op rekeningen die ze met identiteitsbewijzen... van anderen hadden geopend... De mannen van 19 en 21 worden verdacht van afpersing, oplichting, valsheid in geschriften en identiteitsfraude. De wereldwijde dekking van de zorgverzekering blijft gehandhaafd. De Kamer ziet weinig in het plan van minister Schippers. Die wil dat mensen die buiten Europa gaan reizen of studeren zich apart moeten laten verzekeren. De partijen vinden dat het te weinig oplevert. Minister Schippers zegt dat het een aparte zorgverzekering voor de rest van de wereld 60 miljoen euro kan opleveren. Maar volgens de Kamer kan ze dat niet bewijzen. Het plan komt van het vorige kabinet van VVD en CDA, maar het CDA is nu ook tegen. Alleen de VVD is voor. Overigens willen ook de verzekeraars de werelddekking van de zorgverzekering behouden. Schotland dreigt met een nieuw referendum over onafhankelijkheid... als het Verenigd Koninkrijk besluit het Euro de Europese Unie te verlaten. De Schotse premier Sturgeon heeft dat gezegd. Op 23 juni kunnen de Britten erover stemmen. In heel Groot-Brittannië zijn volgens peilingen... ongeveer evenveel voor als tegenstanders van een brexit. Maar ruim driekwart van de Schotten wil in Europa blijven. De Schotten kunnen het geld en de afzetmarkt van de EU niet missen, zeggen ze. Zo wordt 40 van de drank, voornamelijk whisky, naar Europa geëxporteerd. En daarnaast worden in steden als Glasgow verpauperde buurten leefbaar gemaakt met Europese subsidie. Het weer, vannacht nog een enkele bui, bij een graad of 10. Tijdens opklaringen kan nevel ontstaan. Overdag af en toe zon, later ook weer felle buien, vooral landinwaarts met onweer. En dan wordt het een graad of 19. Dit was het en nog.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 Zij al van de wand alsof ik zo vergeten kan dat ik je mis. Je can't go. On. Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. 45. I will keep you took for granted All the times I never let you down You stumble in and bumped your head If not for me, then you'd be dead I'll get you up, put you back on the solid ground If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive Just looking at you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 Tell them who